Nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journal. Vanaf vandaag is het nationaal hitteplan van kracht. Daarmee roept gezondheidsinstituut RIVM iedereen op om extra te letten op mensen die kwetsbaar zijn. Het warme weer leidt tot gezondheidsrisico's bij ouderen, chronisch zieken, heel jonge kinderen en mensen met overgewicht. Vanaf morgen is er ook kans op smok. Het sporttribunaal KAS in Lausanne heeft de schorsing van Rusland voor de Paralympische Spelen vanwege het dopingschandaal bekrachtigd. Nu Rusland dit beroep heeft verloren, mogen de Nederlandse zitvolleybalsters die op het kwalificatietoernooi in de finale van Rusland verloren alsnog naar Brazilië. Sinds 2012 hebben 31 Nederlandse restaurants met een Michelin-ster... een waarschuwing gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Uit onderzoek van Caro en Cervee blijkt dat twee zaken een boete kregen. In de ene stond oude bouillon en in de andere hadden de muizen van brood gegeten.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 Met nu ZFM lunch. En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de tros ontbijt. Zo het, zoals altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Vlissingen. alle nou eens even kijken of meneer Van der Broek thuis is. In de Juliana, aan laan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou wel ogenblikkelijk naar een toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karwijtje op zolder.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 Het torr juist. Oh, wachten we. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor. Helemaal. Helemaal. Dan mag u weer beginnen. Hoor, kan mevrouw. ik weer beginnen? Dan gaan we gaan. Pop. Lepel. Wol. Kok. Nee. Nee, dat is er ook één. Nee, nee, nee, nee. nee.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 Vind ik zo'n slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar Even één maar niet.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 Leuke Nederlandstalige werkjes, liefdesliedjes, klinken in mijn oren van de jazzpolitie. En daarvoor natuurlijk die onnavolgbare conferentie van uh, Gerard Cox en Frans Halsema, uh, Trotspelletje. Oh, is het, toch, het blijft lachen, we allebei weer. Als je het bijna letterlijk weet wat er komt, doen we toch weer in een deuk in de studio. 20,2 graden in Zandvoort. Dat kan ik u ook nog even vertellen. Dan weet u dat was. Ja, en mocht u denken, wat is het rustig op het strand? Ja, dat is natuurlijk logisch. Want de treinen rijden niet. Nee, althans de helft. Alle treinen uit Amsterdam. Die zijn er gewoon niet. Want er is een aanleiding geweest met een persoon tussen Harlem en, en Sloterdijk. In. Dus vandaar dat daar geen treinen rijden. Maar het zou om twee uur opgelost worden. Dus dan kan het zo nog maar eens even druk worden. Dat weet je maar nooit. En uh, de, volgende is eigenlijk een beetje, de volgende plaat is eigenlijk een beetje een hint aan Dolly. Ja, Dolly. De volgende plaat is een beetje een hint, zou ik maar zeggen. Een hint. Ja, een hint. Een hint. Let op.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 Even een actualisering, dames en heren. De beperkingen tussen Haarlem en Sotterdijk wat betreft het treinverkeer zijn voorbij. Uh, dat betekent dat de eerste trein uit Zandvoort naar Amsterdam weer om 9 minuten over 2 vertrekt. Houdt u nog wel rekening met wat extra reistijd. Maar de beperkingen zijn voorbij, dus het begint weer op gang te komen. Dat u dat even weet. Bent u weer helemaal op de hoogte? Helemaal up-to-date, zou ik maar zeggen. Niet waar? Jawel. Dus om negen minuten over twee kunt u weer naar Amsterdam. Het met recept de van de week. Ja, dat zei ik. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com schuine Zandvoort Lunch. En je mag... Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Ja, het uh, recept van vandaag is uh, ook weer snel klaar te maken... zodat je met de komende warme dagen niet te lang in de keuken hoeft te staan... en toch een gezond maaltje hebt bereid. Uh, voor het, het recept heet het trouwens... Uh, rijst met uh, surimi en garnalen. En uh, je bent ongeveer 15 minuten bezig... en dan heb je een recept voor vier personen. De ingrediënten... Men nemen 1 pak pandanrijst van 400 gram, een half pak tuinerte uit de diepvries van 450 gram, 3 eetlepels zonnebloemolie, 1 zak Chinese roerbakmix groentes van 400 gram, 2 pakjes surimi sticks in stukjes gesneden, 1 theelepel kerrypoeder. een half bakje verse peterselie die worden verkocht per 30 gram en dat moet u dan helemaal fijn snijden, 1 bakje roze granalen van 125 gram. Dit zijn de ingrediënten, dan gaan we over naar de uitleg over het bereiden van het gerecht. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar en giet af. Kook ondertussen in een bodemwater met zout de erte in 4 minuten beetgaar. Dan verhit u de olie in de wok. Voeg de roerbakmix toe en roerbak zo'n 4 minuten op hoog vuur. Voeg de rijst toe en bak 2 tot 3 minuten mee. Dan schept u de erten, de surimi, de kerrypoeder, de garnalen en de peterselie erdoor en warm dat lekker door. Uh, dan nog een tip. Voor de liefhebbers van Pittig kunt u wat sambal toevoegen aan de roerbakgroenten. Nou, dit is natuurlijk vandaag heel lekker met een goed gekoeld wit biertje. Dat combineert erg fijn. Dit was het gerecht voor vandaag en deze week. En uh, ik wens u alvast een smakelijke maaltijd. En de mensen aan de drank helpen? Jij? Nee, ik niet. Je vrouw. <lacht> ja, voor mij mag er een glas water bij. Ja, Oké. Okay. Nou, wit, Ook lekker. Bier, wit bier is lekker hoor. Ja, het, het goed is wel Als goed gekoeld is. Ja, nou, zie je wel. Ja. Dat uh, komt van jullie kant af. Ja, ja, ja, ja, ja, wij zijn van die biermaga. Mag <lacht> Oké, okay, nou dat was het recept. U kunt het nog uh, nalezen. Het staat al op Facebook. Dus via onze Facebookpagina van Zandvoort Luncht, uh, luncht kunt u het uh, hele verhaal nog eens eventjes rustig nalezen. Want Donnie leest het wel duidelijk voor, maar ik kan me voorstellen dat het te snel gaat. Dus uh, lees het rustig na en dan kom je in een onafhankelijke staat. Zeg ik nou even onzin. Ik weet het, Ik geen idee waar je op doelt hoor. Ik weet niet wat, wat die ertjes bij jou altijd teweeg brengen. Het maar... is Summer. State of Independence. Dat bedoelde ik. Ah, dat is een bruggetje. Ja, dat is een bruggetje. Die Donna Summers dat is natuurlijk echt wel bekend als de Disco Queen, maar. Uh, dit kan ze toch ook? Een beetje een politiek geladen song State of Independence. En dan wel het eerste hitje wat we in Nederland hadden, weet je dat nog? Dat was The Hostage, weet je dat nog? Ja. He was the Hostage? Ja. ja ja en, dat en het mooie is dat ik me dat altijd herinner... Dat, ze dat, dat, dat had je ja, toen dat, dat programma op de televisie... Dat heette Van Oekels Discohoek. Kun je dat? Weet je dat? Ja, dat, en het, en je de, waar, daar, daar kwam ja. zij dan in. En, ja, klopt. En, en, en, en iedere keer als die telefoon ging... Ja, euh, <lacht> <lacht> ja met Van Oekhols, <lacht> met Van de Pigspreis. <lacht> <lacht> dat, dat, dat zijn van die scènes die blijven altijd op je Netflix staan. Ja, reeds. Ja, reeds. reeds. Als het ware. Ja, als we het ware. <lacht> ja, maar, dus, vooral dat iedere keer als die telefoon... Dat die vent die even van de pik die telefoon. Nou, ja, ja, de van de pik spreekt nu. En zij bleef maar doorzingen. Haha. Ja. Ja, waarschijnlijk nooit begrepen wat er allemaal gebeurt, Want Het was een raar, een raar programma. Nou ja, dat begreep toch niemand die daaraan nee. meedeed? Nee, precies. Nee. Want het is, ze traden het programma op, maar. Uh, oh. Nee. Oké. Okay. Uh, Donna Summer, dus. State of Ik vond een uh, liedje op. Uh, uh, op, op, op, uh, ja. Je krijgt natuurlijk als je Spotify hebt, dan krijg je elke week zo'n Discover Weekly verhaal. Ja. En uh, dan, dat, dat is dan zogenaamd samengesteld uh, naar jouw smaak, zeggen zij dan. Mm -hmm. En dan vond ik deze. Dat is een hele leuk. Horse on the Water heet het nummer. Het is van Jule, Jules Holland, Nou ja, dat is natuurlijk wel bekend. Dat is een man die altijd een muziekprogramma verzorgt voor de BBC. Maar hij doet het gewoon lekker samen met George Harrison. Ja. En ik vond het wel lekker. Dus ik ga het lekker draaien. Horses on the water. Jules Harst, uh, Holland met George Harrison. de BBC televisie. En uh, dit is natuurlijk al van een aantal jaren geleden... want George Harrison is ook al een tijdje niet meer onder ons. Zo'n is al vijftien jaar geleden. God, gaat dat hard, hè? Tja, time flies. Ja. Horses on the water. Zo heet het in ieder geval. En het is een hartstikke mooi liedje. Jules, Hor uh, Jules Holland. Jezus. Samen met, uh, met iemand minder dan George Harrison. Hé, hey, uh, ben je er klaar voor? ja zeker met de glaafhond, de hoor. even kijken of ik nou de goede jingle pak. ja, ik pak nu de goede jingle. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Een kleine update, want er is niet zo ontzettend veel gebeurd uh, gaandeweg het uur. Dus een hele kleine update uh, van het regionale nieuws van 23 augustus 2016. Een groot transportvoertuig met pech heeft vanochtend voor stremming gezorgd... op de N205 richting Haarlem. Uh, er is een monteur bijgekomen en uh, door de flinke schade heeft het wel even geduurd voordat de weg weer kon worden vrijgegeven... maar inmiddels kan het verkeer weer doorrijden. Evenals het treinverkeer dat ook gestremd is geweest vandaag... Uh, dat is inmiddels ook weer op gang gekomen tussen Amsterdam en Zandvoort. Uh, gisteren zijn gemeente, politie, bewoners en horecaondernemers... van de Haltestraat in Zandvoort bij elkaar geweest om te evalueren over de intensieve communicatie en onderlinge samenwerking... ter voorkoming van overlast in het uitgaanscentrum. Het blijkt te werken. Er zijn veel minder incidenten geweest sinds de werkgroep in het leven is geroepen... die iedere twee weken samenkomt om te praten en samen na te denken over oplossingen. En er is ook afgesproken om ook zwinters de ingeslagen weg te blijven volgen. De beachclubs Vroeger en Bloemingdale kunnen boetes verwachten... als deze tenten illegaal reclame blijven maken voor hun feesten. De gemeente Bloemendaal is het beu om steeds weer borden en posters aan te treffen... op plekken waar geen reclame is toegestaan. En zij vinden dat dat zorgt voor gezichtvervuiling. Boetes moeten ook voorkomen dat er nog lange flyers worden uitgedeeld... op de parkeerplaatsen op de Kop van de Zeeweg. Want dat veroorzaakt weer zwerfafval. Via een dwangsom van 500 euro per bord of poster... wil de gemeente de illegale reclame afdwingen. Bloemendaal heeft 30 plekken in het dorp aangewezen... waar reclame is toegestaan op vaste schermen, de zogeheten displays. Alle strandpaviljoenhouders zijn daarvan volgens de gemeente... op de hoogte gebracht. Nou Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Dat is niet veel. Nee, hey, het is ook niet veel. Er is ja. niet veel gebeurd. Het is gewoon lekker weer. Ja. En dan is iedereen lekker rustig. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een aantal kletsnatte dagen is het nu ineens prachtig zomerweer.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 Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een geleidelijk tot matig toenemende zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen verandert er niet zoveel, alleen het wordt nog een aantal graden warmer. Bij volop zonneschijn met hooguit wat sluierbewolking stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de 29 graden en lokaal zelfs tot een tropische 30 graden. De zuidoostenwind waait daarbij overwegend matig windkracht 3. En dit was dan het weerbericht voor vandaag en morgen volgens Rico Schreuder. Ladies by the score All dressed in satin Uh, uh, grote studio Moog synthesizer. Een, een ding dat ongeveer uh, de hele wand van de, de studio hier zou beslaan. Uh, uh, echt zo prominent uh, naar voren kwam. gespeeld speelde door Keith Emerson. Er gaat eigenlijk nog een, uh, een leuk verhaal over, uh, Dolly. Dat weet jij niet eens. Maar, oh. Misschien, maar dat is uh, nog wel leuk. Dat las ik laatst eens ergens. Die solo. Uh, ja. <laughs> die, die Keith Emerson. Die was dus bezig in de studio te pielen met dat ding. Die was een beetje aan het oefenen. Ja. Uh, want, uh, en. en toen zei op een gegeven moment de producer tegen hem van... Hé, hey, uh, kom maar in, hè Want dit laten we staan. Gewoon het oefenen. Hij was gewoon aan het oefenen. Hij vond dat hij nog lang niet klaar was. Hij we het nog heel anders willen doen. Ja. Maar die, die, die technieken zeiden van... joh Dit is zo mooi. Laat staan. En, uh, maar hij was dus gewoon even aan het oefenen. Nog een beetje aan het uitproberen. Ja, en, uh, zo ontstaan ja, de mooiste zo dingen. Zo ontstaan hè? de mooiste dingen. Dat ja. zie je maar weer. Want het, het is, ze, ze, ze vonden het kennelijk zo mooi dat ze het hebben laten staan. Ja. Hé, hey, uh, we gaan een wip draaien. Een wat? Een whip -liedje. Wat is dit nou weer? <laughs> Making... we, we, we zijn aan het lunchen, jongen. Ja, nou ja, maar goed. het plaatje staat er. <laughs> Making love with the radio on. Oké. Okay. Ja. Nou, de word uitgemaakt. Ja. Wippen ja, ja. <laughs> met de radio on. Okay. Nou ja, als het een goede ritmische plaat is, waarom niet? <laughs> Gavin DeGraw is dit. Making love with the radio on. Ja. Yeah. En dat met deze hitte. Waar nou, je zin in hebt. <laughs> moet er niet aan denken zeg. I tried giving up, walked through quite enough, I to call it a day. From the next who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. I got no good advice, hotline crawled me twice, said I went through the wall. Do you have a quote to lend me over? Making ja, love with the radio. on every time I hear that sound. Engine running in a home world round. Even if my day was going all wrong. Cause I'm making love with the radio. With the radio. With the radio. the radio. With the radio. Jij met de radio, man. Je of heb jij altijd de bolero van over radio, radio, radio. Een prijsvraag voor de luisteraars. Hè? Een prijsvraag voor de luisteraars. Ja. Ja. ja. Goed. Making love with <laughs> een Radio 1, Kevin de Graaf Was dat. Volgende plaat is van Leon Helm. En dat is een ex-lid van de band. Je weet het wel, die begeleidingsgroep van Bob Dylan. De band, dus. Doe maar dat, wanna go away! En ook dit is wel lekker, lekker vrolijk. pas ja. was wel bij dit weer. A early in the morning, when the church bells toll. The choir's gonna sing. Met uh, Robbie Robertson en Leon Helm. en Rick Danko. Ja, Rick Danko. En uh, dat waren ook uh, begeleiders van Bob Dylan altijd. En u herinnert zich natuurlijk allemaal van de legendarische popfilm The Last Waltz. En, uh, uh, uh, we gaan nu een gekke plaat draaien. Die titel heb ik nooit begrepen. Weet jij nou wat het betekent? Die volgende plaat? Heb jij nou een idee wat het betekent? Nou, ik heb zomaar een idee ja? dat het helemaal niks betekent. Nee, dat denk ik ook, hè? Nee, maar het is natuurlijk wel, want jij vraagt net: kan je dat uitspreken? Ja. Maar ik moest wel. Want ik had toen, destijds dat die dan een plaat uitkwam, twee opgroeiende We kinderen. En ik kon het dus niet maken om het niet uit te spreken. Nee. We it, like so. All right. idioot plaat dit. En dat was een knijter van een hit. Echt wel. You call the Majesty. one piece it's called the list in act Daar no. heet de man. Hij heet het ook weer, Dolly? Prison like you so. Alright. <laughs> Ik krijgen het voor elkaar drie minuten lang één akkoord spelen en met een <laughs> beetje lopende pielen. En dan minder no lopen. Ja. ja. Zelfs de drummer doet niet eens de poging om een of andere break te spelen, gewoon één akkoord Billy. Zal het, zal het wel een drummer zijn? Hebben ze niet gewoon uh, zo'n nee, beat? Uh, nee, die waren het natuurlijk nog niet. Oh, meen je nou? Oh nee, nee, nee het. natuurlijk niet. Nee. In 70s, hè? Ja. Is, uh, nee, de 80s toch? Nee, nee, nee, dit is oud. Dit is al 70 Nee, niet. Ja. Nee, dit komt ah. niet uit de ethisch Dit is uh, dit komt nog uit de tijd dat Radio Veronica er al was, zelfs. Dat wordt wel iets maar, van voor 74 geweest zijn. Nou, toen had ik daar, wat, het nog helemaal geen kinderen. Waarom nee. moest ik dat dan zo nodig uit mijn hoofd kennen? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ah? Nou, we zullen het opzoeken, wat de datum was. Hé, hey, uh, ja. <laughs> Pris en Continental Achuso van Adriano Celentano. Eh, Adriano Celentano. Hoor. <laughs> wat dat betekent? Moet je niet aan mij vragen. Ik zou het echt niet weten. Hé, hey, ehm. Um, ik heb nog een, uh, even een mededeling. Oh jee. Ja. Het zit er alweer op, hè? Ja, bij, nou ja, bijna wel. Nee. Oh, oh, oh. Maar hou uh, jij even klassieke, kla, uh, klassieke muziek? Absoluut. Ja? Ja. Ha, ja echt ja. Van klassieke muziek? Ja, ja heel ja. erg. Ja. Nou, elke zondagavond, hè? Wat Tussen 7, 7 en 9, 9. Hebben wij CFM klassiek. klassiek. En dat is mooie muziek. Dus als u echt van klassieke muziek houdt, dan moet u gewoon elke zondagavond van 7 tot 9. CFM afstemmen, dan hoort u de prachtigste klassieke muziek. Elke zondagavond tussen 7 en 9. CFM klassiek. Zo. Be as you are. Dat is de laatste. Mick Pasner. Mike Pasner heet die man is de akoestische versie. Don't even know your power I stand a feet but I fall when I'm Show me an open door and you and slam it on me I can't take any more I'm saying, baby please.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 Ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I glad to it's my life. Uh, het is uh, heel erg jammer voor It meneer Mike Posner, maar ja, het is tijd. Ja. Ja, het is tijd. We moeten, we moeten echt uh, onverbiddelijk, hè? De tijd is onverbiddelijk. Ja, die dreunt ja. door. Die dreunt gewoon door. Ja. En het is alweer, uh, nog, ander, nog ongeveer een minuut. Nou. Dit was uh, CFM Lunch voor deze win dinsdag. En uh, nou, bij Dolly en ik zijn we nog wel volgende week dinsdag weer. Zo is dat? Ja. ja. In aanstaande donderdag uh, het, uh, Hans Wassenaar. Ja, Hans Wassenaar. Met wie? Is dat dan bekend? Dat is nog niet bekend. Oh, ja. je het weer doen? Nee, ik denk uh, het niet. Uh, het wordt me erg veel. Ja, ja, ja. want zaterdag, afgelopen zaterdag zag ik je ook al zitten. Dat klopt. Ja. Heb ik samen met Rob Harms zaterdag op zondag. Zaterdag op zondag. Zandwoord op Leuk programma, dames en heren. luisteren. Zaterdag op zondag. Dat is helemaal oh. <lacht> Nou, we, ga, we gaan eruit. Bedankt, Dolly, weer voor alles. Ja, jij ook, bedankt. <lacht> en we, we zien u terug bij het zaterdag op zondag. Dag! Bedankt voor het luisteren. Dag! dag!